9 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het kabinetsplan om banen te creëren in het basisonderwijs is mislukt, zegt de Algemene Onderwijsbond. Twee jaar geleden trok de regering 150 miljoen euro uit om 3000 jonge leraren aan het werk te krijgen of te houden. Volgens de AOB hebben scholen dat geld niet gebruikt voor werkgelegenheid, maar om verliesposten op te vangen. Die verliezen worden veroorzaakt door onder meer een dalend leerlingenaantal en hoge werkloosheid, met hoge WW-kosten als gevolg. Koningin Maxima is tijdens het staatsbezoek aan China geveld door een nierbekkenontsteking. Ze moet daardoor verstek laten gaan bij verschillende onderdelen van het programma. Vannacht werd bekend dat de koningin vanwege koorts het ochtendprogramma op de tweede dag van het staatsbezoek over moest slaan. Een arts stelde later de ontsteking vast. Ook vanmiddag zal ze er niet bij zijn als er een ontvangst is in de grote hal van het volk waar het parlement zetelt. Er wordt nog gekeken of ze later kan aanschuiven bij het staatsbanket. Door eten minder zout te maken kunnen tienduizenden hartinfarcten en beroertes worden voorkomen, stelt RIVM-wetenschapper Hendrikse in haar promotieonderzoek. Als producenten de helft minder zout gebruiken, zodat de komende twintig jaar bijna 30.000 hartinfarcten en ruim 53.000 beroertes schelen. De Argentijnen moeten volgende maand opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. In de eerste ronde heeft geen van de kandidaten genoeg stemmen gehaald om direct te worden gekozen. De eerste ronde liep uit op een nek-a-nek-race tussen twee bestuurders uit Buenos Aires. Analisten hadden juist verwacht dat de kandidaat die wordt gesteund door president Kirchner alleen de eerste ronde zou winnen. Het weer, eerst nog wolkenvelden, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Woensdag meer bewolking en mogelijk wat lichte regen. Dit was het en op Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 richting Amsterdam tussen Blarikum en Muidenberg 8. Op de A9 Alkma-Amstelveen voor Battenverdorp 8 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knappe te Bresseplein 5. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes in Beeldhoven 7 kilometer. Op de N44 in beide richtingen bij Wassenaar 3 kilometer. De N57 Brouwersdam-Rotterdam voor de afrit Brille 4 kilometer. De rijbaan is dicht na een ongeluk, waarschijnlijk tot half 10 vanochtend. Verkeer wordt omgeleid door de borden U11 te volgen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Het zal dus begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Terug naar de jaren 80 gingen we met deze van de Breakfast Club en Ride on Track. En over breakfast gesproken, morgenochtend dat ontbijtje een uurtje later hè. Als je het ja. Met de wintertijd, natuurlijk. Aankomende nacht gaat de klok van 3 uur ineens naar 2 uur. En dan heb je een uh, uurtje langer om te slapen, een uurtje later om, uh, om te ontbijten of een uurtje langer om te stappen. Snap jij hem nog? Uh, in grote lijnen snap ik hem wel. Oké, okay, dan is het goed. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard luisteraars, rond de klok van half vier. U zou zeggen, het seizoen is bijna voorbij. Maar er zijn nog genoeg evenementen in... rondom ons prachtige dorp Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... om half vier de evenementenagenda. Uiteraard hebben we tussen de muziek... door ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... We kijken even uh, naar de ondernemer van dit jaar... en uh, hoe u daar de nominaties voor kenbaar kan maken. En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar de lokale zender ZFM. En hier is Leinortie. Als historie Leino Ritchie in Dancing on the Silling. Albert Janik, ik deden even lekker mee, lekker mee dansen de achteraan deze van Paul en Watts. Jordan the de Changes. Ja, de historische Grand Prix. Is die niet uh, genomineerd ergens voor? Ja, nou en of. Ja, en, uh, niet, in, niet in de minste categorie, uh, luisteraars. Want de historische Grand Prix Zandvoort is genomineerd... voor de Internationale Historic Motoring, Motoring Award 2015... in de categorie Motorsport Event of the Year. Erik Weijers, COO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 De titel Motorsport Event of the Year zou een mooie aanloop zijn... naar het eerste lusteren van de historic Grand Prix Zandvoort in 2016. Al dus Weijers. De winnaars van de awards worden op 19 november in Londen bekendgemaakt. En ZFM volgt dit op de voet. Zo is het en laten we hopen dat de historische Grand Prix in de prijs gaat vallen. Een heel mooi jaarlijks evenement hier in Zandvoort. Zometeen nog veel meer evenementen, dat doen we om half vier in de evenementagenda... Maar voor die tijd nog even wat lekkere muziek. Zo op de zaterdagmiddag. Een sombere zaterdagmiddag qua weer, maar wel lekker qua muziek. 20 jaar. CFM. It's a drag, it's a ball It's really saturated to be looking at the ball Not looking at the sun What do you mean? You see one crowded, polluted, faking town Day -day sweet, sweet, sweet, Summer set up, the summer set up, Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purists I get my kids above the waistline, sunshine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 naar de evenementagenda bij CFM Zofort. Met een plaats die een staande eind heeft. Deze van Murray Heads en One Night in Denkok. I can feel the apple walking next to me. Bam. Die bedoel ik. <laughs> ja, het is tijd voor de evenementenagenda, Albert Jan. Klokslag half vier, hoor. Ja, precies ook, Je bent ook, echt he? goed, je bent echt precies. goed. Precies. Time management, hè. Goed, luisteraars, tijd voor de evenementenagenda. En als u nou denkt dat het seizoen voorbij is... nou, is Antwoord nog lang niet... Want er zijn weer van allerlei evenementen die uw aandacht verdienen. Nou, het zal u nu zijn ontgaan dat oktober de Wildmaand is in de Zandvoort. U kunt de diverse restaurants van het diverse wildgerechten genieten. En natuurlijk, u kunt ook de natuur intrekken om de, het wild in het echt te gaan bekijken. En uh, dat kunt u uh, meer informatie over de wandeltochten naar het wild in de Zandvoort. kunt u terugvinden op de website www.vvvzandvoort.info www.vvzandvoort.nl Slash info Wild Zandvoort zou ik bijna zeggen. En tot 22 november bent u ook van harte welkom in het Zandvoorts Museum voor de tentoonstelling Flower Power. Het Zandvoorts Museum verwelkomde Marianne Na Naar Naarbout, Naarbout met haar solo tentoonstelling Flower Power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 En uh, nog tot 30 oktober is de Rabo Muse Museum Kids Week aan de gang. En dat is uh, tijdens deze Rabo Museum Kids Week... heeft het Zandvoortsmuseum een speciaal programma samengesteld. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie over de Rabo Museum Kids Week... kunt u uiteraard terugvinden op de website van het Zandvoorts Museum, Zandvoortsmuseum Museum... www.zandvoortsmuseum.nl-programma. En natuurlijk allemaal als Weestraat nummertje 1... de Rabo Museum Kids Week, nog tot 30 oktober. En uh, het eerste uur hadden we al uitvoerig stilgestaan bij het grote evenement vandaag... en wel het zesde Open Internationaal Nederlands Kampioenschap Garnaal Pellen. En dat is uh, inschrijven vanaf vier uur en vanaf vijf uur zal er gepeld gaan worden. Vrienden van de Garnaal met AE Zandvoort en de crew van het strandpaviljoen Talassa... organiseren voor de zesde keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnaal en Pellen. Garnaal en Pellen wordt in twee categorieën verspeeld. Zowel wedstrijdspellers als amateurs. Het wedstrijdreglement onder toezicht van een strenge, doch rechtvaardige jury... is uiteraard hoofdzaak. Maar de sfeer en de entourage waaromheen maakt dit evenement uniek... en trekt naast de vele deelnemers ook veel kijkers. En voor de liefhebbers onder u van de gepelde garnalen... worden heerlijke gratis hapjes geserveerd. Vanaf 4 uur strandpaviljoen Talassa... het zesde Open Internationaal Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Zelf geen peller? U bent toch van harte welkom... om het schouwspel te gaan aanschouwen vanmiddag in Strandpavioen Talassa, strandafgang, bijna nummertje 18. Morgenochtend de granalen er weer af we wandelen. Dat kan ook. De 10.000 stappen van Zandvoort. Om 10 uur morgenochtend startpunt als vanouds. Anytime de oude halt. En het duurt tot 12 uur. Meer informatie over deze 10.000 stappen van Zandvoort kunt u terugvinden op de website www.zandvoort-actief.nl. www.zandvoort-actief.nl. En dan gaan we morgenmiddag gaan we weer naar Talassa. Ja, dan gaan we gewoon rustig verder. En want dan is het tijd voor jazz aan zee. Roomba dama in jazz aan zee. Bij een Caribische party denkt men toch al snel aan zon, zee en strand. En wellicht dat al bij de, alle drie de ingrediënten morgenmiddag... achter de présence gaan geven. Naast de dames van uh, Roomba dama uiteraard. En dat is nou precies waar het zich allemaal optreden plaatsvindt. Alleen niet met de tropische temperaturen natuurlijk. Maar goed, vanaf 4 uur morgenmiddag jazz aan zee... Talassa strandafgang nummertje 18. Gaan we een bruggetje maken naar 30 oktober, want dan is het tijd voor het American Roots Country and Blues concert. 30 oktober 2015 is het tijd voor het nu al vijfde editie van het American Roots Country and Blues concert in Theater de Krocht in Zandvoort. Nogmaals, dat speelt zich af in de Theater de Krocht op 30 oktober vanaf 8 uur s avonds. Het eerste lustrum van dit. Geweldige evenement Americana Roots Country and Blues Concert. De prijs per persoon is 10 euro. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij Theater de Krocht aan de Bruna. Ook die avond is het tijd voor de zangavond bij Café Koper. Dat wederom vanaf 9 uur tot 1 uur s'nachts. Meer informatie over deze zangavond kunt u terugvinden op www.cafékoper.nl. En dan wordt het Halloween in Williams Pub op 31 oktober vanaf 8 uur. En dat is weer uh, griezelen geblazen in Williams Pub, Haltstraat 44 vanaf 8 uur 31 oktober. Op 31 oktober worden twee topfilms gedraaid... tijdens de World Cinema Experience op het circuitpark Zandvoort. Tijdens deze drive-in bioscoop is er gelegenheid om een snelle hap te halen... en ook de mogelijkheid om lekker wat popcorn te kopen... en het zal u aan niets ontbreken. Kaarten voor beide films zijn verkrijgbaar bij VV Zandvoort... aan €17,50 per personenauto per film. En iedereen die voor 26 oktober zijn tickets koopt... maakt kans om een gratis entree popcorn en een drankje... Het geluid van de film wordt uitgezonden via een voorafgekregen FM-frequentie op de autoradio. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een leuke attentie. Voor meer informatie zie je ook www.wildinzandvoort.nl. www.wildinzandvoort.nl. Dan is het uh, op uh, 1 november weer tijd voor de Bimmerworld. En dan zegt u: Bimmerworld, ja, daarvoor wordt u verzocht zich te voegen op het circuitpark Zandvoort. BMW-fans zullen volop kunnen genieten van alle prachtige BMW-auto's die deze dag het circuit zullen opvleuren. Bimmerworld op 1 november op het Circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over natuurlijk alle andere evenementen... van het Circuitpark Zandvoort kunt u terugvinden op www.circuit-zandvoort.nl. www.circuit-zandvoort.nl En ook op 1 november is vanaf 10 uur morgens weer tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. En nu wordt ze dan verzocht te vervoegen in Theater de Krocht, Krocht 41... Vanaf 10 uur morgens tot 4 uur s middags op deze 1 november. De Zandvoortse Rommelmarkt. En last but not least, uh, u kunt zich bij uw uh, uh, diverse kroegen opgeven voor het Rondje Dorp. De gezelligste cafés van Zandvoort aan Zee organiseren ook dit jaar weer het Rondje Dorp. Dat allemaal op 1 november vanaf 1 uur s middags. En uh, het zal ongeveer tot 6 uur duren. En de laatste kroeg die je aandoet is natuurlijk weer je eigen stamkroeg. Wie doet er allemaal wel mee? Ik zal ze even noemen. Café Koper, Café Buitenspel, Jank Saloon, Waben van Zandvoort... Café Keur, Het Cafeetje, Café, Café Lallenhardy, Chin Chin Discotheek, Café René, Café Buddies... Café De Kliksbaan, Café de Grand Café Rabbel... En dat is op het kerkpleintje 7. Dat allemaal op 1 november vanaf 1 uur tot 6 uur rond je dorp. Traditioneel in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En uh, die cafés die vloepten eruit hè? Ja, Matthijs van Nieuwkerkstijl Ja, heel goed, heel <laughs> goed. Wil je het even meer te nalezen? Dat kan op onze eigen ZFM app. Mocht je hem nog niet hebben, hij is gratis uh, te downloaden. de Play Store, App Store of in de Windows Store. De evenementagenda, je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag... zo rond half vier bij CFM. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Een goede zaterdagmiddag met CFM. Tot aan vijf uur zijn bijen. je. <middels>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 Hij heeft meegedaan aan de Kenia Classic. Zometeen in het derde en laatste uur gaan we met hem spreken. En volgens mij heeft hij dat ook wel een beetje. If I could change the world. Daar gaan we het uitvoerig met Marcel over hebben. Want het was een imponerende reis die hij... fietstocht die hij heeft gemaakt... dwars door Kenia en Tanzania... En daar gaan we de derde uur uitvoerig bij stilstaan. En hij komt ook uitvoerig in beeld. Dus het wordt nog een gezellig derde uurtje luisteraars. Dus blijft u luisteren naar CFM. Zo is het, de ondernemer van het jaar. Die is er, zit er ook weer aan te komen. Want uh, zoals u inmiddels weet, ieder jaar in november organiseert de gemeente een avond voor ondernemers. En tijdens dit ondernemersgala wordt bekendgemaakt wie de onderneming van het jaar is geworden. En voor zover is hebben alle Zandvoorts dus tot 12 oktober hun, uh, hun bedrijven kunnen nomineren. En daarna heeft de organisatie uh, de lijsten bekeken... en geselecteerd, uh, een aantal bedrijven geselecteerd voor de onderneming van het jaar. Het waren drie categorieën. Horeca, retail, dienstverlening en de zorg... en toerisme en recreatie. En uh, als we naar de eerste categorie kijken, naar horeca en retail kunt u uw stem uitbrengen op een drietal opties. MMX, het Italian Restaurant, een tarpe, tapas bistro, Shana's, Shoe Repair en Leatherwear. En Plazant, strandpaviljoen, nummertje 17. In de categorie 2, dienstverlening, wederom een drietal uh, geselecteerden. Waaronder Beauty Beach, Club Beauty and Wellness, Mind Your Steps... Dat doet, dat doet, step moet ik zeggen, maar dat doet me denken aan Schiphol... Mind Your Step Personal oh ja. Lifestyle Coaching. <laughs> en als hij het niet doet, dat Mind Your Step... Nou, dan... <laughs> Juist, jij hebt het ook een keer meegemaakt. Ja, ja. En last but not least, zorg, balans, thuiszorg, buurtteam en ontmoetingscentrum Zandstroom. En in de derde categorie, toerisme en recreatie... hebben we Scuba Republic, Zilt het Zandvoort, fietsverhuur en veel meer. En de Spot Watersport Centrum. Dus in de drietal categorieën kunt u op een van de drietal genomineerden stemmen. En iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren door een e-mail te sturen naar. OVHJ, dat staat natuurlijk voor ondernemen voor het jaar. OVHJ, apenstaatje Zandvoortse Courant.nl. OVHJ, apenstaatje Zandvoortse Courant.nl of via de Zandvoort-app of via de, de lijst in het, de Zandvoortse Courant van deze week. Die u dan bij de Bruna kan inleveren. En uh, geef uh, de naam en het vestigingsadres op. En niet onbelangrijk, motiveer uw nom nominatie met een korte onderbouwing. Ik ben benieuwd wie in de diverse categorieën nummer 1 gaat worden. En dat zullen we natuurlijk allemaal weten in november. Heb jij al gestemd? Ik heb nog niet gestemd. Nou, dat kan heel eenvoudig via de CFM-app. Ook, ook. Staat ja, er niet bij. Onze, Onze eigen CFM-app oh. kan Heemal. je stemmen via Ondernemer2015. En dan zie je ook meteen de tussenstand, dat is ook leuk. Dus kijk snel op de CFM app en stem nu op de Ondernemer van het Jaar, my water. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Drifting away, wave after wave, wave after. Wave. Wave after wave.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 We'll be Props, dat was Waves. CFM niet alleen op de radio, maar ook op tv. U het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan kijk je op kanaal 40 via Ziggo. En elke vrijdagmorgen daar CFM Live TV tussen 10 en 12 uur. Zeker de moeite waard om daar ook een keer een kijkje naar te gaan nemen. Hier is Paul McCartney en CCC. CCC. Ik zeg aan iedereen, welkom bij CfM. Ja, even zwaaien. Even zwaaien. Even zwaaien. kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg. Tina, Goedemiddag, je hoorde Paul McCartney en CCC. Uiteraard, tezamen met Michael Jackson. Nog even een, ja, ook een, een actie die vermeldenswaardig is. En dan heb ik het over de kledingsinzamelingsactie. Ook dit jaar vindt in interessant voor de kledingsinzamelingsactie... van de Sems Kledingsactie voor Mensen in Noodplaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huistextiel in gesloten plastic zakken inleveren bij de Sint-Agatha-kerk aan de Grote Krocht 45. Inlevertijden zijn, van, zijn 6 en 7 november van 10 uur ochtends tot 12 uur. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject in van Cordate Mensen in Nood in Bangladesh. In uh, het mm, District. Ik krijg trouwens een derde uur ook nog een heleboel moeilijk. moeilijk ja, worden, waarschijnlijk hoor. wel. Ja. Ja, ja. Dus luister, blijft u luisteren. Uh, het grootste bewoonde uh, deltagebied van de wereld komen door het lange regenseizoen van juli tot en met oktober veel overstromingen voor. Hierdoor verdrinken elk jaar meer dan 8000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Dankzij uw kledingdonatie aan Sam's kledingsactie kan Cordate mensen in nood samen met de lokale hulporganisaties de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een pre preventieproject opgezet... dat de bevolking leert hoe zij zich kunnen voorbereiden op rampen... zoals ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Kijk ook even op de website www.semskledingsactie.nl. Dat is op 6 en 7 november van 10 uur s morgens tot 12 uur... kunt u uw kleding en schoeisel en dergelijke inleveren... bij de sint Agatha kerk aan de Grote Krocht 45. Dankjewel Albert-Jan en tot zover uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur... zijn we er nog 1 uur lang met Marcel Arnes in de uitzending. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Tot zo!